Dit is Helene Ecker met het nos -journaal. Staat Provinciale Staten van Noord-Holland. Ze komt daarmee terug van haar eerdere besluit om samen met Hero Brinkman de partij te verlaten. In een verklaring laat ze weten dat ze gekozen heeft voor de PVV en dat zal blijven doen. Ook omdat ze ruim 8000 voorkeursstemmen had. Bot was een van de drie leden die afgelopen woensdag met Hero Brinkman uit de PVV-statenfractie stapte. Volgens Brinkman gaan de afgesplitste leden als één groep verder.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 Toch maakt minister Schippers van Volksgezondheid zich zorgen. Ze bespreekt binnenkort met hulpverleners, horeca en gemeente wat er nog meer gedaan kan worden tegen alcoholmisbruik. Hockeyers steunen nooier en Taken Taken Maak keren weer terug bij het Nederlands elftal. De twee top internationals sluiten zich binnenkort aan bij de trainingsgroep die zich voorbereidt op de Olympische Spelen. De oudgedienden werden begin dit jaar door bondscoach Van As uit de selectie gezet. Hij wilde zo ruimte creëren om andere spelers te laten groeien. Dan nog het weer, volop zon Middagtemperatuur 13 graden op de Wadden Tot 19 graden in het Binnenland Dit was het NOS Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB Er staan nog files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam Tussen Hoevelaken en de afritpunstgrote 5 kilometer Dat komt door een ongeluk, de weg is daar weer vrij A4 Den Haag richting Amsterdam bij Soeterbouderdorp 3 A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 3 Verderop bij Soesterberg 2 kilometer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 Piacere Zie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 Ja. I It's you.